goedenavond allemaal. Dit is de zevende uitzending alweer van Indigo Radio. Ik hoop dat jullie er allemaal ontzettend veel plezier aan beleven. Ik vind het zelf ontzettend leuk om eraan mee te doen. En, nou, goedenavond voor iedereen. Goedemorgen, goedemiddag voor anderen die op andere tijden luisteren. En mag ik je weer even verzoeken om je ogen dicht te doen, je vingertoppen naar elkaar toe, dat mag ook hoor. En je voeten naast elkaar op de grond te zetten. En um, verbind je even met het licht. Bedenk even dat de zon altijd schijnt voor alle mensen. Ook voor jou, ook voor de mensen waar je het best aan hebt. Dat mag ik ook wel even zeggen. Uh, maar misschien heb jij dat wel helemaal niet. En hou je van alle mensen. en nou, Gelukkig dan maar. Um, eventjes het zonlicht binnenhalen in je, bij je navelchakra, bij je zonnevlecht. Breng dat even door je hele lichaam heen. En misschien heb je dat al vele malen gedaan tijdens meditaties. en Voelt het heerlijk als je dat uh, bij jezelf doet. Um, <tossimus> ja, daar nou, zal ik het zo over hebben. Um, vorige week heb ik het over angsten gehad die uh, op je afkomen en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Ik zeg zou kunnen, want je moet dat natuurlijk nooit. Voor mij moet dat niet, uh, hoeft dat niet. En het is eigenlijk alleen een heilig moeten van je eigen ziel. Dat je er op een bepaalde manier mee omgaat. De enige manier, uh, niet van mij hoor, en dat klinken wat ijdele woorden, maar de enige manier is dus met de liefde. Met liefde met een hoofdletter. Met de liefde met de dingen om te gaan. Dat is de manier om, om die ervaring in ieder geval. Als je dat een nare ervaring vond om het nooit meer terug te laten komen, dan is de ervaring begrepen en kun je verder met je leven. Totdat je alle ervaringen begrepen hebt in je leven en je door dat poortje bent gegaan van het van grote licht. Dat je het op de weg bent uh, geweest en dat je het begrepen hebt. En nogmaals, voor sommigen komt dat in één klap en voor sommigen gaat het geleidelijk aan. Ja, en dat betekent ineens mensen die, die zich bemoeien met andere mensen. Die toch iedereen wenst te vertellen hoe ze doen moeten. Daarom zeg ik altijd, voor mij moet het niet, je mag het. Maar moeten van je eigen ziel. En ook dat zou je als een vorm van manipulatie kunnen beschouwen. maar Laat het onmiddellijk los, ik... Eh, kan er niks mee als je daar zo over denkt. Ik weet alleen uit eigen ervaring dat het van je binnenste binnenste op deze manier moet, dat je erover na moet denken. Doe je het niet dan word je er wakker van, dan komt het steeds op je weg. Iedere keer totdat je het begrepen hebt. Er zijn ook wel mensen die zeggen, nou laat me dan nou maar ik, ik wil dat helemaal niet horen. En dat is ook goed, die luisteren dan gewoon niet en die doen weer andere dingen. Maar we zijn toch werkelijk, wij mensen zijn toch altijd maar bezig, kijk in de kranten, televisie, radio. Dan zijn we toch allemaal bezig om anderen te vertellen hoe ze hun leven moeten invullen, wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, hoe ze kopieën van onszelf moeten worden. En dat we hen vertellen wat ze wat ze wel of niet aan moeten trekken, ze, hoe ze hun haren moeten doen, hoe ze het niet moeten doen. Ja, je kunt je daar van alles van aantrekken, maar je kunt ook denken, ja, ik kan er niks mee. Of je kunt ook denken, nou, misschien heeft die ander wel helemaal gelijk. Ja, dat kan ook. En dat je over jezelf heen komt en dat je zegt, nou, je hebt gelijk, ik zal het eens op een andere manier doen. Wie kan dat? Kun jij dat? Of ga je er woest tegenin en sla je wild om je heen? Altijd zijn wij mensen maar bezig hoe iedereen moet denken en vooral hoe verkeerd iedereen het allemaal maar doet. Want daar zijn wij mensen meesters in. Want ja, wij weten het toch allemaal zo verschrikkelijk goed. Wij willen een ander opleggen hoe ze moeten denken, hoe ze moeten doen. Hoe ze hun leven moeten inrichten. En wat weten we toch allemaal verschrikkelijk goed? Die ander, zeggen we dan, die begrijpt er niets van. Die ander is asociaal. Je weet niet half hoe erg die ander is. Dat zijn verschrikkelijke mensen. Het zijn mensen met een uitkering, weet je hoe erg die zijn? Met meer van dit soort vreselijke dingen. De anderen, dat zijn ontzettende mensen. Ja, dat hoor je nog alles. En je hoort ze natuurlijk ook heel, je hoort de mensen ook heel vaak zeggen. En ja, en die zijn ook niet spiritueel hoor, helemaal niet. Want wat weten die nou eigenlijk van het leven? En wat weten die nou over de dingen waar jij alles van weet? En helaas, dit komt zo vaak voor. Mensen elkaar willen vertellen hoe ze moeten leven. Dat ze een voorkomen een hekel hebben aan elkaar de manier van leven enige vorm van toenadering is bijna niet op te brengen en ik kom het ook helaas heel vaak tegen bij mensen die ja, ik moet het nog zeggen met het spirituele bezig zijn zo weinig begrip hebben voor de noden van hun medemensen vinden dat ze voorkomen in hun recht staan om de ander te veroordelen. Weten ze niet dat het niet zegt over de ander, maar alleen over henzelf? En wat zijn we toch goed, zeggen ze dan, want wij weten het allemaal. En gek eigenlijk, zeggen ze, dat die andere maar steeds niet willen horen hoe het leven in elkaar zit. En weet je wat? We zullen het die ander wel even vertellen. En als je voorzichtig zegt, maar bemoei je je dan niet erg met het leven van de ander? Dan is het, wel nou nee, kom je erbij. Ik zeg toch gewoon hoe hij moet, hoe hij wel moet leven. Hij weet waarschijnlijk niet eens hoe hij moet leven. Dat zal ik hem wel vertellen, want ik weet dat gewoon allemaal. En de ander wil niet luisteren. Geen probleem. Dan schreeuwen we het de ander toe. Want die ander schreeuwt immers ook. Dan weten we niet allemaal dat we gelijk hebben. En we schreeuwen nog harder. En eisen ons gelijk. Oops. En bij sommigen gaan er nog klappen vallen ook. En sommige rollen, rollen bollen nog over de grond ook en, en, en zijn bezig om de ander de woeste keel dicht te knijpen. Om die andere vrouw te laten weten dat hij niet bij het juiste eind heeft. En weet je wat? We gaan gewoon scheiden. Want ik kan absoluut niet meer met die ander leven. Zelfs niet op één planeet met die ander leven. Die ander zorgt dat ik ongelukkig ben. Die ander doet niet wat ik zeg. Want ik kan het weten, en ik weet hoe je gelukkig moet worden. Andere lijden hier toch ook onder? Doet hij of zij niet precies? Datgene om iedereen ongelukkig te maken? Ja. Hoe is het toch mogelijk dat die anderen nou helemaal niet willen luisteren? Wij weten het. Want weten wij niet alles? Want wij hebben de wijsheid in pacht. Nou, en als die anderen niet willen luisteren, dan gooien we het toch gewoon met bommen en granaten? Geen probleem hoor, daar hebben we toch veel van en de economie veert daar lekker van op. Dat zal die ander wel leren. Dan moeten ze wel weten dat ze ongelijk hebben. Zij zijn toch begonnen? Wij, wij waren onschuldig. Dus wij mogen toch hetzelfde doen als die ander, toch? We slaan er dus ook heftig op los. En die ander, nou die ander is dus ook kwaad. En wil ook, zijn, ook weer zijn gelijk hebben en krijgen. En die slaat er ook lust erop los. En zo gaan ze maar door. En door en door. Eeuwen achter elkaar. En het lijkt alsof er geen eind aankomt. Velen blijven hier maar in vastzitten en velen moeten dit in deze incarnatie voor de eerste keer meemaken En velen wellicht ook voor de laatste keer slaan en met scheiden alle bommen en granaat Eens zal de mensheid leren dat alle grieven alle problemen alle akeligheden gewoon met liefde te overwinnen zijn. Liefde met een hoofdletter. Dat is de enige weg. De moeilijkste weg wellicht. Moeilijk om over jezelf heen te komen. Want ja, als je ego groot is, dan... Wil je hier niet van horen? Dan zeg je, wat is dit voor een grote nonsens? En inderdaad, voorlopig ook lijkt het ook wel dat velen hier nog niet aan toe zijn. En soms lijkt het dan ook maar het beste om hen daarin te laten. En ook te gaan zitten vertellen dat het op een andere manier kan. Wekt ook zo vreselijk veel woede en irritatie op. En je doet dan precies hetzelfde. Je wilt je eigen mening bijna opdringen aan de ander. Kunnen we de mensheid, de mensen laten in hun geloof dat kwaad met kwaad vergolden moet worden en laten in hun geloof dat je op een gegeven moment moet terugstaan, terugslaan voorlopig is het voldoende om te zeggen dat je er zelf anders over denkt en het daarbij te laten sommigen zijn dan nog wel zo ver dat ze zeggen, hoezo anders dan zou je kunnen zeggen gewoon de weg van de liefde maar toch rechtop te gaan zitten even je schouders te strekken en de ander wel heel duidelijk maken dat hij over de schreef gegaan is dat kan niet en de verantwoording hiervoor in je leven ligt bij jou. En je dient het duidelijk te zeggen als je het er niet mee eens bent. Je hoeft niet terug te slaan, je hoeft niet terug te roepen. Je kunt zeggen dat je er anders over denkt. En op een rustig moment kun je uitleggen hoe je erover denkt. En soms inderdaad moet je je rug strekken en duidelijk voor jezelf opkomen. Laat de wie je bent, dat je midden in jezelf staat, dat het genoeg, dat genoeg, genoeg is. Dat je dat zo ver gaat en niet verder. En dat je die ander zegt, je mag doen wat je wilt. Dat maakt niet uit. Maar zo doe ik, en dit is mijn mening erover. dan kun je de ander je eigen voorbeeld geven. Een voorbeeld geven van een duidelijk, maar liefdevol leven. Als je zoveel waar met een relatie hebt, dan zou je ook eens kunnen zeggen, ook eens kunnen kijken, waarom de ander zegt wat hij steeds of zij steeds zegt zit er een kern van waarheid in? kom eens over jezelf heen en kijk eens even of daar een kern van waarheid in zit is het zo? kom eens over jezelf heen en is het zo? heeft hij of zij gelijk? is het moeilijk voor je om dat toe te geven? als het werkelijk zo is, onderzoek jezelf nou eens een keer kijk nou eens een keer of het werkelijk zo is heeft die ander toch gelijk geef het toe als je jezelf onderzocht hebt en zeg eens een keer na zoveel levens na zoveel levens dat je het niet kon zeggen het spijt me kijk wat dat teweeg brengt ongelooflijk wat er dan gebeurt. Het klaart op. De ander ziet eindelijk dat je, dat je luistert, dat je jezelf van een zelfonderzoek hebt onderworpen. Maar is het zo dat wat die ander zegt, je goed nagedacht hebt, goed gekeken hebt, of die ander wel of niet gelijk heeft? En als jij werkelijk ziet, werkelijk diep in jezelf voelt, wat het niet is, wat jij vindt dat het is, zeg dan eenvoudig dat jij er anders over denkt, dat je er niets mee kunt. Dat is wat anders dan schreeuwen en krijzen tegen elkaar. Dat is terugkeren naar je goddelijke licht, naar wie je zelf bent. Terugkeren naar je eigen kern, en in je eigen sterkte te gaan staan. Midden in jezelf staan, stevig op de grond staan, stevig in jezelf staan. Dan word je dat stukje God. Dat ben je natuurlijk altijd al. Dan voel je dat. En denk je dan werkelijk dat God ons nodig heeft om een van zijn schepselen tot de orde te roepen? Denk erover na, zonde bestaat niet. Alles is karma. Ook de zonde van de ander niet. Laat dat eens los. Het heeft met jou niets te maken. En hou op van anderen te verwachten wat je zelf moet geven. Weet je in het leven hier op aarde. We leven zo dat we geloven dat we een stukje God zijn, maar we weten het niet zeker. We geloven niet dat het werkelijk zo is. We voelen ons van alle kanten schuldig. Dus zou het nou werkelijk zo zijn? Pas als je aan die andere kant bent, pas als je dat werkelijke licht ervaren hebt, dan weet je dat het zo is. Maar kun je het ook diep in jezelf weten, haal dat eens naar boven, want je kunt die mens zijn die je werkelijk bent. Dan hoef je in je relatie ook niet die toestanden mee te maken die, die zoveel mensen meemaken die zich beklagen over elkaar die de pijn voelen maar geef uit jezelf is wat je, wat je van een ander steeds maar verwacht want eigenlijk heb je het over jezelf luister eens goed naar wat die ander schreeuwt je schreeuwt het eigenlijk uit over zichzelf. En je doet het zelf ook. Tot dat inzicht komt. Want wat je uitroept. Dat je dat over jezelf zegt. En die ander het ook over zichzelf zegt. Dan gaat er een wereld voor je open. Dat is precies wat je zelf uitroept, waar je aan zou moeten werken, wat je nog niet onder de knie hebt, maar je denkt dat het ander die fout maakt, je denkt dat het bij die ander ligt. Het zit gewoon in je eigen systeem en je legt dat gewoon bij die ander neer. iets anders is niet mogelijk en wees dankbaar dat het zo is wees dankbaar dat je, dat je die gedachten nu eens een keer tot je neemt om erover na te denken ik heb al zo vaak gezegd de ander is nooit schuldig en dit is een van de manieren om, om daar terecht te komen in die gedachten terecht te komen dat die ander inderdaad nooit schuldig is Altijd maar het verlangen dat de, alles, dat de ander alles moet oplossen. De verwachtingspatroon naar de ander is zo hoog, zo groot. Laat dat nou eens voorkomen los en verwacht niets van anderen. Neem niets aan. Neem niets aan vanzelfsprekend lijkt. verwijt ook eens een keer niet iets. Want je hebt het altijd over jezelf. Het is de pijn in jezelf die je uitschreeuwt. Een beetje, eigenlijk, de ander kan daar niks mee. Als die ander wijs is, die houdt gewoon zijn of haar mond. Maar heel vaak gebeurt dat niet dan. Schreeuwen jullie het uit? Zij doet niets. Ze ligt maar op de bank. Ze kijkt maar naar de televisie. Ja, ik weet ook niet hoe je dat moet oplossen. Ik weet alleen dat er ooit eens een keer een geweldige liefde is geweest. Dat kinderen zijn dat je ooit van elkaar gehouden hebt dat je uit elkaar bent gedreven door wat dan ook en als je de beslissing hebt genomen om toch met elkaar verder te gaan behandel elkaar alsof alsof zij de koningin is of zij een koningin is Behandel haar. En kijk alleen maar naar de beste mooie dingen in haar. En kijk niet meer naar het verdriet of de neerslachtigheid of wat dan ook. Daar is een reden voor. En waarschijnlijk helpt het niet meer om je armen om haar heen te slaan. Doe het dan eens voorkomen anders. Sla zelf de arm uit de mouwen en behandel haar als een koningin. Kijk wat er gebeurt. En vergeet en vergeef. Want ook daar zijn we allemaal zo goed in, om haar vooral niet te vergeten en vooral niet te vergeven. Maar je moet de ander vergeven, als kun je verder. moeten van je eigen ziel. Je wordt er wakker van, je kunt er niet van slapen. Je moet erover nadenken. En steeds leg je de schuld bij de ander neer. En zo blijf je maar in een kringetje ronddraaien. Kijk nou eens wat je zelf kunt doen. Stap eens uit die misère. Stap eens uit dat verdrietige gevoel. En doe gewoon wat je moet doen. Neem een grote bos bloemen mee naar huis. Nou, dat zal de eerste dagen waarschijnlijk niet eh, aanvaard worden. Neem een lekkere taart mee. Neem mijn kinderen eens gezellig mee naar de film en doe eens wat. Laat je gewoon voor je beste kant zien. Misschien duurt het wel een hele tijd en misschien zeg je ook wel, ja, maar dat heb ik al zo lang gedaan, nou, dat helpt allemaal niet meer. Maar wat triest, doe het dan nog langer. Misschien heb je het niet echt gedaan. Misschien ben je niet oprecht geweest. Ga ermee door. En win je vriendin, win je vrouw weer terug, win je man weer terug, op deze manier. Dan haal eens die bitterheid uit jezelf weg, en dat verdriet. Je moet verder. Het is dan maar zo, wat er is voorgevallen. Je, je moet door. Alle oudere mensen, alle mensen met een lang huwelijk, met een lang, lang partnerschap, kun je ook zeggen, hebben dit allemaal meegemaakt. We hebben allemaal geleerd dat je allebei een eigen mening hebt. Dat je het vaak helemaal niet met elkaar eens bent. Dat je wel eens allebei andere kanten op kijkt. Maar dat je in die end gewoon van elkaar houdt. En dat is de basis. Stap over je eigen bitterheid heen. Stap over je eigen kritiekvolle leven heen. Kijk alleen maar naar de goede dingen van de ander. Is dat nou zo moeilijk? Kun je nou helemaal niets vinden? Maar wat, wat heb je zelf? Heb je daar nog positieve dingen? Hoe ben je zelf? Heb je daar wel eens naar gekeken of wens je daar niet naar te kijken? <coughs> Zonde bestaat niet. Alles is karma. Ook die andere is de som. Van zijn of haar eigen levens. Jullie komen elkaar nu weer tegen op dit kruispunt van jullie levens. Je maakt zelf de beslissing. Hoe ga je ermee om? kijk eens een keer niet naar het zichtbaar maar naar het onzichtbaar wat al was wat goed was wat je van elkaar hield en hou dat vast en kijk eens of je vanuit jezelf kunt denken vanuit liefde je kriegelige gedachte is een keer omringd met je eigen licht daar kun je niks mee dan wordt er alleen maar zagrijnig van en je straalt het uit en je straalt ook uit. En je straalt het uit en je trekt het aan. Als je vanuit de liefde leeft, heb je een totaal ander leven. Want dat straal je uit en trek je aan. Dan komen er andere gebeurtenissen op je weg. Accepteer. Accepteer, accepteer en accepteer. Totdat je erbij neervalt. En accepteer gewoon alles en kijk naar de positieve dingen. Laat het andere gewoon eens los. Kwaad vindt het wel leuk hoor dat je daarnaar kijkt, dat wil jou alleen maar meesleuren. Maar accepteer alles om je heen. Oordeel niet. Heb geen kritiek. En hou eens op met je zorgen te maken. Ik weet het hoor, het is een vorm om zelf te transformeren. Die duidelijkheid naar jezelf dient er te zijn. Je hebt er misschien een ontzettende weerstand en Je vindt het allemaal maar onzin. In. Je wordt rusteloos van. Je wilt erover nadenken. Misschien doe je er wel een heel leven over. Maar misschien, als je omstandigheden zo kritiekvol zijn en zo, zo zorgelijk zijn, dan... Uh, kun je er misschien wel wat sneller over nadenken. En misschien wil je ook over jezelf heen komen om erover na te denken. En tot een volledige acceptatie te komen. Dan komt er rust in jezelf. Accepteer het tot je erbij neervalt. En als jij denkt dat je alles geaccepteerd hebt, dan dien je nog meer te accepteren. Want het houdt gewoon niet op totdat je alles geaccepteerd hebt en geen oordeel meer hebt. Oordeel hou je voor je. En ook je veroordelen inslikt. Je kunt dan kijken of je leven, je leven kunt herbeleven in je gedachten. Hoe je het dan zou willen doen. Maar dan vanuit die liefde. Vanuit dat goede gevoel dat je over jezelf heen gekomen bent. Daar hoef je niet per se voor te mediteren. Daar hoef je niet per se voor in een lotushouding te gaan zitten. Misschien vinden anderen dat wel hoor, maar ik heb voor mijzelf die ervaring niet. Ik vind het dan prettig om onder het auto rijden hierover na te denken. En uh, soms als ik aan het strijken ben of aan het tekenen ben, want dat doe ik ook ontzettend, ik ook ontzettend graag, teken bijzonder graag. En dat komt dus ook vanuit de bron voort. En je kunt ook zien aan de tekeningen hoe maar Waar ik aan denk, hoe het is. Het, als ik een probleem heb, om vooral die, die, die, dat gevoel te hebben om daar overheen te komen. En het lukt dan ook, altijd. Want ik wens graag in dat liefdegevoel te blijven staan. En ik zeg altijd: Als ik het kan, dan kan jij het ook. Je krijgt dan een gevoel over jezelf. Een goed gevoel. Een herwaardering over de ervaringen, over het leven, over de mensen om je heen, met wie je, met wie je samenleeft. Een herwaardering over jezelf. Je voelt je ook niet meer schuldig, want ook dat heb je ge ge ge geaccepteerd. Het is dan maar zo. Je wist op dat moment niet anders. Je wist niet beter. En nu je erover nagedacht hebt, nu je over de dingen nagedacht hebt, nu je jezelf bij de lurven genomen hebt, en nu je over jezelf heen gekomen bent, en nu je op die weg van het midden bent, en nu je met al geweld daarop wilt blijven, En nu je besloten hebt om alleen nog maar de weg van het midden, de weg van het licht te volgen. En met jouw ervaringen die je hebt begrepen achter je te laten, met het licht van die grote ziel die jij bent, verder te gaan. Dan krijg je een herwaardering over jezelf. Je voelt je goed. En je denkt anders over het leven. Met liefde naar de ander toe. Je ziet met mededogen als de ander het uitschreeuwt. En je ziet dat dat, dat precies is waar die ander nog aan moet werken: moet, Moed van zichzelf, niet van jou. En daar heb je respect voor, want je weet zelf hoe je weg geweest is, hoe moeilijk het is geweest. En je kijkt naar die ander. En daar kun je alleen nog maar zoveel liefde voor opbrengen. En dan wil je alleen maar je leven leven, zodat je als een spiegel kunt zijn voor die ander. Oh nou, reken maar, die ander die zal zich vele malen spiegelen aan jou en pijn doen en het uitschreeuwen. Maar daar kun jij wel tegen. Want je weet die weg naar jezelf. Die weet dat jij zelf dat licht bent. En door in jezelf te blijven, kun je een spiegel zijn voor de ander. Maar een spiegel van liefde. Niet van ergernis, niet van haat, niet van leid. En niet dat jij denkt dat je beter bent. En dat jij vindt dat je licht naar de ander moet sturen omdat die ander zo verschrikkelijk is. Dat dat het enige is. Dan ben je niet op de juiste weg. Dan versterk je het kwade in die ander. Dan komt het nog harder op je af. En je bent de weg kwijt. Terug te gaan naar jezelf, naar je eigen licht. En respect te hebben voor het gevecht wat die ander leeft, levert met zichzelf. pijn die die ander heeft een ander die niet meer weet hoe die het leven leven moet die denkt dat het alleen maar vanuit het geweld moet zijn vanuit het schreeuwen vanuit het bleren maar kijk eens goed als het op jou afkomt, betekent het alleen maar dat het een stukje van jouw liefde wil hebben. Dat wil zich koesteren aan het licht dat jij bent. Je hoeft alleen maar respect te hebben. Respect voor het leven van de ander. Respect is liefde. Dan kun je die ander eens bij je uitnodigen. kun je daar eens mee spreken, mee praten. En dan hoef je helemaal niet over deze dingen te praten. Maar. Want dat is te ver weg. Je zou die ander niet bereiken. Je zou te veel vertellen en die zou neervallen onder al die bouwstenen van kennis en, en esoterische kennis. En die zou er niets mee kunnen. Die zou zich van je afkeren. Je hebt dan het tegendeel bereikt. Haal die ander naar je toe. En er zijn altijd gemeenschappelijke interesses. Er is altijd wel wat wat je bindt met de ander. Het is niet zo moeilijk hoor, je hoeft alleen maar over jezelf heen te komen. En de ander, wie het ook is, in welke omstandigheden ze ook zijn, met liefde, met respect te bekijken. En respect te hebben voor het leven dat die ander leeft, ook al is het jouw leven niet. Ook al heb je daar een, een groot item voor. Wat jammer dan? Dan laat je iets voorbij gaan. Stap terug, stap in het licht dat je zelf bent. En doe die handreiking naar die ander. Die ander die niet voor niets op jouw weg terecht kwam. Kijk of je die acceptatie... Die acceptatie... helemaal tot je door kunt laten dringen. Dat je alles accepteert van die ander. Dat je die ander niet meer veroordeelt. En ook niet oordeelt. En zeker geen kritiek op die ander hebt. Dan hoef je je ook geen zorgen te maken over die ander. Je hoeft die ander ook geen licht te sturen, is nergens voor nodig. Je hoeft alleen maar je liefde te geven, door aardig te zijn, respect te tonen en geen oordeel te hebben. Dat is alles. Meer is niet nodig. Dan komt die ander vanzelf naar jou toe. Misschien komt hij de volgende keer met iemand, neemt hij iemand mee. Want het is bij jou prettig en warm en licht. dat is de bedoeling van die liefde niet dat je jezelf boven staat dat je meer bent want dat is de bedoeling dat je ook ziet dat zonde niet bestaat en dat alles karma is Je weet niet hoe deze mensen werkelijk zijn. Misschien zitten in die mensen die jij, waarvan jij denkt dat ze minder zijn. Misschien zit daar wel veel grotere wijsheid in, waar je helemaal geen idee van had. Want bedenk wel dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is in de ogen van God. Om werkelijk wijs te worden zal hij eerst dwaas moeten zijn. Om werkelijk wijs te worden, wijs te zijn, zal hij dwaas moeten worden. Ik vind dit zo mooi, ik, ik, ik, ik, ik greep eens een keer aan, toen ik over deze dingen zat na te denken. Ik heb een, uh, een baby'tje thuis liggen en daar deed ik een badboem zomaar open en dan las ik dit. En het is uh, voor degenen die dat willen weten, ik heb dat opgeschreven en ik had het er even bij gezet. 1 Korinthe 3 vers 18. Ja, velen die hebben daar niets aan, maar ik heb dat ook hele, veel, heel veel jaren gehad, dat ik dacht, nou, die Bijbel hoef ik helemaal niet te horen, ik geloof het allemaal wel. Maar ik ben eens een keer gaan beginnen om, om als ik over iets zat na te denken, pat, ik zomaar eens open te doen en te zeggen, nou, bij die vinger, daar staat wat in. Dat was altijd zo, maar ja, dat weten we nu natuurlijk ook wel, dat het inderdaad zo werkt. Vind ik wel grappig. Want eh, ik denk me ook ineens dat eh, we zaten eens een keer in het eh, Midden-Oosten. Te eten met eh, mensen. Moslims natuurlijk. En eh, daar eh, ging het gesprek uiteraard. Altijd weer natuurlijk. En ja, het is bij mij natuurlijk wat je uitstraalt, trek je aan. En inderdaad, er werd eh, over van alles gesproken. Over het leven. En op een gegeven moment zei even deze mensen. Wat mij zo verbaast is. Eh, hoe kan het nou? Je bent dus niet... Eh, Mohamedaans, maar je kent de Koran helemaal. Hoe kan dat nou? Je, zegt, je spreekt er zelfs eh, bepaalde delen. Zeg je dat? Dan denk ik, hm? is dat zo? Ik zei, nou, Ik heb hem nog nooit gelezen. Ik heb hem wel eens in mijn handen gehad. Maar... Ik dacht, hé, hey, dat is toch apart, hè? Het is eh, in principe zijn alle godsdiensten, alle, nou, godsdiensten zou ik het niet eens willen noemen, maar alle religies, alles van binnenuit is allemaal gelijk. Er zit geen enkel verschil in. Dat zijn de mensen die de verschillen in aangebracht hebben die, die angst hadden en die dachten, we moeten het precies zo doen, want eh, anders doen we het niet goed. En, ja, dat hebben wij natuurlijk hier in, eh, in de westerse wereld ook allemaal meegemaakt. Dat we dachten dat het zo moest en ons daar helemaal aan vasthielden. En we dan uiteindelijk bij onszelf terecht kwamen. Uiteindelijk in ons eigen hart terecht kwamen. Zagen dat het helemaal niet zo was, dat er geen enkele beperking is, absoluut niet zelfs. Dat alles mag, alles kan en dat alles vrije wil is. Altijd met eigen verantwoording, dat wel. En dat wat er in de verschillende boeken in deze wereld staat, allemaal gelijk is. Of je nou het Tibetaanse boeddhisme ziet, of het boeddhisme... Het boeddhisme of het jaïnisme, wat uh, in feite nog ouder is dan het uh, boeddhisme. Als je daar in de diepte ingaat gaat en achter de woorden luistert, het, uh, de islam en het christendom, dan zie je dat het allemaal hetzelfde is. Ook wat de Amerikaanse Indianen vertellen. Het is allemaal gelijk. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal vanuit ons diepste diep. Vanuit, ons eigen, vanuit, ons eigen, vanuit onze eigen ziel, vanuit ons eigen licht. Als we daar vanuit leven, als we daar het, eh, het goed gevoel hebben, als we daar vanuit, eh, als we daarop vertrouwen, dan hoeven we helemaal niet zo moeilijk te doen, dan gaat het leven als vanzelf. Daar is dus niets en iets. Daar ben je en daar ben je niet. Daar is het leven en daar is het niet. En soms heb je dat allemaal wel eens een keer meegemaakt. Dat je, dat je je voelde alsof je er niet was en toch was. Dat er niets was en toch iets was. Dat je niet wist. Of je in je lichaam zat. Of daarbuiten, Dat je zelfs. Ver weg van je ziel verwijderd was en weer terugkwam. En de connectie voelde je met de energie, het kloppende hart van het universum. Waar maken we ons dan allemaal druk om? Of die wind of die wind of die oorlog heeft of die oorlog? dit doet of dat doet zijn we mee bezig maar laten we ons toch zo ontzettend veel doorleiden toch hebben we dat nodig om vertrouwen in onszelf te kunnen krijgen we komen daar we dienen daar ook te komen we moeten ermee om kunnen gaan om kennis te nemen van een enorme Liefde van, van het goddelijke, van het onnoembare, van die energie. Want anders weten we toch niet dat het er is. Om te weten hoe we met alle ervaringen omdienen te gaan. Bedenk dat het kwaad zoveel macht bezit, heeft als de mens het, het, het toedient. Als dus je denkt dat het veel uh, betekent in je leven, dan betekent het, het ook veel in je leven. En je zegt ik wil het van me afduwen. Nou, dan lukt het je niet, want dan komt het op een verschrikkelijke manier op je af. Maar jij geeft er de kracht aan. Jij geeft het de macht die het niet verdient. Kwaad bezit zoveel macht als de mens hem toedient. Als het op je afkomt, absorbeer het. Ik heb dat de vorige, vorige lezing eh, in een, eigenlijk een, in een meditatie van een uur duidelijk uitgelegd. Ik denk dat juist in die vreselijke situaties waar je het zo moeilijk hebt, zo zwaar hebt, waar je het idee hebt dat je er nooit meer uit kunt komen. Maar dat je dan, dat dan juist je grootste, en je grootste waarheid, je grootste triomfen kunt vieren. Dan kom je over jezelf heen. Dat is het mooiste wat er is. Dan zie je hoe de wereld in elkaar steekt. Dan zie je met andere ogen, anders dan daarvoor. En bedenk dat er daar, dat daar, daarna nog veel meer is. Maar dit is al een begin tot een volkomen anders denken. Dat je dat je gelukkig maakt, dat je dat je fantastisch voelt, dat je, dat je ondanks je verdriet, ondanks die verschrikkelijke dingen die je tegenkomt, dat je de triomf kunt voelen dat je er overheen gekomen bent, dat je er op de juiste manier mee omgegaan bent. Voel je in die, in die universele macht, ik gebruik het woord macht, velen vinden dat woord macht niet goed en zeggen dan zegt kracht, maar ik vind een kracht is tijdelijk, voel dan in die energie en de energie is altijd durend, ik voel daarin, ik voel dat het altijd in en om je is. Voel de almacht, voel die totale alwetendheid. Het is er voor ieder mens. Voel dat het in jou zit, om je heen zit. Het tilt je uit boven je dagelijkse leven. Natuurlijk heb je je dagelijkse leven ook gewoon te leven. Er is niks mis mee, je moet van alles doen, je, je moet je brood verdienen. Dit, een brood op zijn plan komen het hoort er allemaal bij, maar je leeft dan vanuit een andere van vanuit een andere discipline. Vanuit een andere macht noem ik dat toch. Je hebt dan de macht in jezelf ontdekt. En dat is een andere macht die sommige mensen zich toe eigenen Dat is geen macht. is niks. Dat is gebaseerd op, op lucht, op illusies. Maar je kunt je voelen in die almacht, in die alwetendheid. In dat voelen om je heen, in het universele. Dat is de bedoeling van het leven. Het is de bedoeling dat je dat in dit leven voelt. Dat je dat in dit leven Elkaar gedaan krijgt, eindelijk is een keer het doet. En dat is geen verwijt hoor, dat is gewoon. Het wordt eindelijk, na zoveel levens, dus misschien ben je wel twee, driehonderdduizend jaar lang bezig om, dit, om je dit toe te eigenen, om dit te begrijpen, om hierin te komen. Velen zeggen ook ja, ik ben een oude ziel. Velen weten ook dat als je zoiets zegt, dat het dan meteen gedacht wordt, maar waarom ben je dan nog op aarde? Wat doe je hier dan? Je hebt dan nog iets te doen. Je moet leren om bij jezelf te blijven, om in jezelf te komen. Komt dan in het leven van de oorzaak. En vroeger was je in het leven van de gevolgen. Jij bepaalt dan hoe je het wilt, niet de omstandigheden. Jij bepaalt dan het leven. Jij materialiseert je leven. Jij bepaalt de dag van morgen. Maar niet de omstandigheden. Dat is het grote verschil. Misschien wil je toch wel eens wat meer mediteren. En nadenken over al deze dingen. Het naar boven halen, wat je eigenlijk allemaal al lang weet, maar in ieder geval door die meditatie probeert en nadenkt dat je, dat je verder wilt, dat je boven de dingen uit wilt gaan, dat je, dat, je, dat je jezelf naar de oppervlakte wilt halen, dat je naar boven haalt wat je wat je herinnert, wat je, wat je werkelijk bent. Want elke, elke meditatie is een, is een vernieuwing, is een verandering. Als je, steeds kom je weer een stapje dichter naar dat licht toe. Je dient daar moeite voor te doen. dat kwaad trek je naar beneden, dat, dat sleurt aan je, dat, dat, dat verleidt je. Maar het licht, nou, dat doet niks hoor. Dat is er alleen maar. Het is er altijd. Jij dient de stappen te nemen. Dat is ook zwaar, die weg waar ik het net over had, die weg van het midden, dat, dat is ook slippery, dat is, uh, je glijdt naar beneden af en toe. Is, uh, je kunt je nergens aan vasthouden, dat is maar goed ook, want als je bij dat licht bent, dat licht heeft niets aan mensen die dan weer in, de, in het kwaad schieten en daar nooit meer uitkomen, of die dan weer maandenlang onderweg zijn, of die aan het zwabberen zijn. Als je eenmaal in dat licht zit, dan wil je in dat licht blijven. Dan wil je leven leven met alle kracht die in jou is. Mediteer. Denk erover na. Meditatie is bezig zijn met jezelf over jezelf nadenken, jezelf naar de oppervlakte halen en kijken wie je werkelijk bent, worden wie je bent. Leef je leven gewoon zoals je leven leven moet. En bedenk dat alles met de wetmatigheid van karma gaat. Karma wat je jezelf hebt, dus eh, je levensopdrachten. Ik neem aan dat je weet wat karma is. Het is eh, wat je jezelf hebt gedacht in dit leven te bereiken. En bedenk dat je dat zo vele levens wilde bereiken. En hoef je, je niet schuldig over te voelen hoor, dat je het niet hebt bereikt. Maar Niemand laat je schuldig voelen. Dat doe je zelf. Maar je mag er zoveel levens over doen, als jij zelf wilt. Niemand zou jou zeggen dat je het nu moet doen. Je zou alleen kunnen bedenken dat je dit ook nu kunt doen. Het is gewoon simpelweg een gedachte. Je komt eh, dus van het ene leven... Van jezelf in het andere. En dan bedoel ik niet een, een, een leven dat je langs de rat, rat van wedergeboortes leeft, maar um, voor mij het, het normale leven, dus de, de werkelijke werkelijkheid, dat je uh, van het normale leven in het uh, leven daarnaast, dus het normale leven voor mij komt, het normale leven waar mensen het over hebben, is het normale leven dat uh, dagelijks om ons heen plaatsvindt. Gebeurtenissen dus die van het denken uit plaatsvinden, gebeurtenissen die dus heel hard kunnen overkomen, of overkomen. Het geweld van de wereld, stressvol bestaan, het oordelen en veroordelen van anderen. In die wereld leven de meeste mensen het ruzie maken en nu al weet je, mensen noemen dit de normale werkelijkheid. Nou, ik kan het me wel voorstellen, want als je niet beter weet, dan weet je ook niet anders dan dat dit de werkelijkheid is. Toch zeg ik je dat er een andere werkelijkheid is. Dat is de normale werkelijkheid voor mij, dus die vanuit het gevoel geleefd wordt en met mij zoveel anderen. Ik ben daar geen uitzondering op. En soms wordt die werkelijkheid door mensen paranormaal genoemd. Maar dat wordt je vanzelf. Want als je die bron hebt aangeraakt, als je daarin zit, dan is ook helder, alles helder voor je. En dan gaan ook bepaalde chakras open. Zo heb ik het mij laten vertellen. En heb je ook, kun je ook, als het ware in een ander voelen, dan kun je opgaan in die ander, je, je weet precies hoe die ander voelt, het is niet zo moeilijk, dat, dat was er ook heel verrast over, dat het me de eerste keer overkwam. En, <coughs> ik dacht altijd dat het iets heel ingewikkelds was, maar je hoeft alleen maar in die ander te voelen, je weet hoe die ander is. <coughs> en, uh, voor mijn gevoel is dit niet uh, voor Oh, ik moet even een slokje drinken, oh, ik heb helemaal geen drink hier staan, oh, nou. Nou, en dit is voor mijn gevoel ook niet voor uitverkorenen maar voor mensen die gewoon heel hard hebben zitten ploeteren in zichzelf en, en toen is dat gewoon omhoog gekomen want stel dat, dat mensen vinden dat ze uitverkorenen zijn dan zou het universum eh, eh, zou het universum eh, willekeurig bezig eh, zijn geweest en, jou als een soort uh, uber, ubermensje eruit gepikt he hebben. Nou, zo is het dus helemaal niet. Je dient het zelf allemaal te doen. En tot je verrassing merk je dan dat je inderdaad helder voelend en, uh, nou, en alles wat daarmee te maken heeft, dat ben je dan. En dan kun je jezelf uh, specialiseren, laat ik het zo zeggen. Dan kun je dus toeleggen op het, uh, het kijken van aura's en dat soort dingen. Maar dat is niet mijn keuze geweest. Je, doet, je dient gewoon heel hard werken en je te concentreren om in je gevoel te komen, om daar aan te komen. En ben je dus in deze werkelijkheid aangekomen, in je gevoel aangekomen, dan zijn er gewoon geen grenzen meer. Dan heb je het zelf verdiend. Dan zeg je niet meer, ik mag dat doen. Ja, dat zeg ik dan wel eens, maar dus ik mag er gewoon toe. Maar je hebt dat gewoon verdiend. Jij had besloten om liefdevoller te gaan leven en je krijgt dan van het universum alle steun die je nodig hebt. En op een gegeven moment kun je putten uit de bron in jezelf. En je was altijd al verbonden met de energie van alle mensen, maar je wist het gewoon niet. het is werkelijk mogelijk om in die werkelijkheid te komen. Ik zeg het ook steeds, ook al stort de hele wereld om je heen in elkaar, voel gewoon in jezelf. Dat kun je doen, het is een beslissing. Laat die wereld voor wat het is, en voel in jezelf. Nu, in het heden, laat alles los wat om je heen plaatsvindt. Je kunt er niets mee. Laat je niet opjagen. Laat je het niet gek maken. Doe je ogen dicht en voel. Voel het kloppen van je hart. Voel in jezelf. Dus jouw gevoel. Dus een stukje van jouzelf. Op dit moment, nu. Daar gaat het om. Dat je het nu doet en niet straks of later. Of je moet op zoveel. Nee, gewoon nu, op dit moment. Zie je <tie> hoe eenvoudig het is om stil te staan bij je eigen gevoel? Dat je dat gewoon zelf kunt? En dat is alles. En we kunnen het allemaal. En ieder mens is daartoe in staat. Voel jezelf zacht, zacht worden. Laat de dingen om je heen los. Voel hoe je in je eigen gevoel terechtkomt. Voel tevredenheid. Laat los wat in je denken dwarrelt. Je kunt er nu niets mee. Laat het lawaai van de wereld het lawaai. Laat je niet beïnvloeden, ook niet door andere mensen. Kom in jezelf en voel de zachtheid van jezelf. Voel je hoe, je hoe liefdevol jezelf bent. en het waard om zo over jezelf te denken en te voelen. Kijk met heel je hart naar jezelf. Denk niet aan het verleden. Daar kun je niets mee. Laat het los. En vergeef jezelf dat het zo lang geduurd heeft dat je bij jezelf was. Leef vanuit je gevoel, dan word je gewoon die mens die je altijd al van binnen was. Want jouw gevoel is altijd al aanwezig geweest. Het is zacht en liefdevol. Dan ben je ook in staat om in de ander te voelen en niet meer te oordelen of te veroordelen. Dan pas is het leven de vrucht, dan pas is het vruchtvol, liefdevol en normaal. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren naar deze meditatie toch wel van een uur. En ik hoop dat jullie een goede week mogen hebben. Laat alles los. En leef je leven. En neem de beslissing die het beste voor jou is. En bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.